11 uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. 600 migranten teruggestuurd naar Griekenland. Volgens de politie zijn ze vannacht met vrachtwagens naar de grens gebracht. Macedonië had al laten weten dat de honden de migranten niet konden blijven. De grens tussen Macedonië en Griekenland is hermetisch gesloten, maar de groep migranten wist via een rivier toch de oversteek te maken. Ze verlieten het kamp in het Griekse Idomeni waar ze zaten. De politie heeft een man van 22 uit Utrecht opgepakt voor een verkrachting in 2010. Hij werd begin dit jaar aangehouden en heeft tijdens verhoren gezegd... dat hij de afgelopen jaren ook nog zes vrouwen heeft aangerand. Hij benaderde zijn slachtoffers op de fiets en bedreigde hen met een mes. De drie laatste slachtoffers hebben nooit aangifte gedaan. Daarom heeft de politie hen opgeroepen om dat alsnog te doen. Koning Willem-Alexander heeft de militaire Willemsorde uitgereikt aan het korps commandotroepen. De Willemsorde is de hoogste dapperheidsonderscheiding die militaire eenheden of burgers kunnen krijgen. De commando's hebben de onderscheiding gekregen voor hun buitengewone inzet in Afghanistan in de periode maart 2005 tot september 2010. Commando's die nog worden ingezet zijn niet bij de ceremonie. Hun identiteit wordt geheim gehouden. Nederlandse telefoongebruikers kunnen met de netwerken van KPN... Vodafone, td 2 en T-Mobile goed bellen en internetten. Dat zegt onderzoeksbureau P3. Niet alleen in de Randstad, maar in heel Nederland is het bereik heel goed. T-Mobile doet het volgens de test het beste... maar de verschillen tussen de providers zijn heel klein. Zo kun je een YouTube-video op alle netwerken zonder problemen afspelen. Het weer nog op de meeste plaatsen is het grijs met lokaal mist en een spat motregen...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 Ze longte naar iedere man Daar liep veel te veel in de gaten. En oh, o, oh, oh, oh, oh, daar kwam naar de van iedereen. Yeah. Zij werd een danseres in een der minste kroegen.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 De volgende keer neem ik veiligheidsbel hoor. Zeg jullie, die zingen ze liedje. Liedje zingen zo vroeg. <küm> nou, ik ken een leuk liedje. Ik ken een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 Oh ja, Het muisje was eenzaam en zocht naar een vrouw En Piep zei een muis in het voorhuis Ik trouw en dus zo ze samen Wat is, is het toch fijn Een muis in een boeren in Boeken te zijn Niet een muis Waar? Daar op de trap Waar op de trap? Nou ja, daar Een kleine muis op blokjes Nee het is geen is grap En allen gezond, dus aten de muisjes, besluitjes met muisjes. En iedereen zong toen, wat is het? Een...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 maar toch was die niet slecht We waren eraan gehecht Nou gaat die naar de sloop Is al zout roest de We, We hebben een weg gehad Met een tootootje Met het tootootje Met een We hier midden in de stad Met een tootootje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 het is te koop voor zeven Niemand? Nou, bij vijf gulden dan? Of vindt u dat nog te duur? Wanneer u...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 krijg je van mijn cadeau en ook die Deense aquavit, Die drink ik van mijn leven niet In plaats van wodka of Engelsjeen Een pikke een pikke Een pikke thanesie, dit gaat er altijd in Een pikke thanesie gaat er altijd in Een pikke die mag je blijven zien Ik heb geen trek in zo'n Franse perno. Dat witte spul krijg je van mijn cadeau En ook die duinse aquafiet Die drink ik van mijn lijf niet In plaats van vodka of een lysine Een piketanissie, een piketanissie Een piketanissie, dat gaat er altijd weer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 Maar yeah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 Bye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 Meisjes Met rooien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 Nog meer van ja als toen ik heb zo vaak geprobeerd je te doorronden, zoals je in ieder boek lezen kan waardoor en zag na al die lessen toch het doel versomberen, want wat dag weet ik nog minder dan ooit tevoren.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 Jou, als toen die dag. Weet je nou die slow die ik danste met jou? Weet je nou die avond toen je heel de tijd met me danste? Muziek klonk als speelden er duizend gitaren.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 Dat ze jouw hart bekoorden. Je ogen hebben die toen heel erg geraden. Ik kon niet weten dat je dit zoveel zou vergeten. Maar die mooie uur. weg in een mooi paradijs Vol van dromen Weet je nou die slo die ik danste met jou Weet je nou de woorden die ik Toen heel zacht heb gefluisterd? Het waren heel lieve, eenvoudige woorden Maar toch wist ik dat ze jou Hoorden je ogen Hebben die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 Pak. De ridders van de koude grond met een kwartje in bezak. Die prefereren zandvoort, want je vindt er meer natuur. stende is banaal en Monte Carlo veel te duur. Die schaan ze maar naar zandvoort, zo beweren ze met lemm. En zingen keurig met hun halve zachte voskostem.